Raymond Sereen met het NMS-journaal. Er komt een onafhankelijk onderzoek naar de stroomstoringen in Rotterdam. En ook wordt er gekeken naar de investeringen in en het onderhoud van het netwerk. Dat heeft net beheerder Stedin vanochtend afgesproken in een vergadering met de wethouder. Een en ander gebeurt na aanleiding van de recente stroomstoringen in Rotterdam. Over twee maanden worden de eerste resultaten verwacht van het onderzoek.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 Koens zegt dat een compliment aan zijn mensen op zijn plaats is. Griekenland is nu ook getroffen door extreme kou. De meeste scholen in het middenland van het land zijn gesloten en veel veerboten zijn uit de vaart genomen in verband met de zware stormen. In het noorden van Griekenland is het min 12 en openbare gebouwen zijn niet meer warm te krijgen. In Athene zijn sport- en markthallen geopend voor daklozen. Door de crisis in Griekenland leven zo'n 20.000 mensen op straat.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 De ijsvereniging in het Groningse Noord-Laren houdt vanavond de eerste marathon op natuurreis. Sinds gisteren kan er op de ondergespoten baan al worden geschaatst. De wedstrijden zijn voor vrouwen uit de regio, veteranen en rijders uit de C-categorie. De landelijke marathonschaatsers doen morgen mee aan het open NK op de Oostenrijkse Wijzenzee. Tijdens de vorige vorstperiode in november 2010 hield Noord-Laren ook al de eerste marathon op natuurreis. De jaren daarvoor won Haaksbergen. En dan het weer alleen in het zuiden bewolkt. Verder vanmiddag volop zon. temperatuur ligt dan rond het vriespunt. Door de wind voelt het wel een stuk kouder aan. Dit was het NOS-journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files. Er wordt op snelheid gecontroleerd op de A1 tussen Amsterdam en Amersfoort. En op de A28 tussen Assen en Hogeveen. Tot zover de verkeersziening.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 Al die namen uit jij bent in al mijn gedachten. Het is naar jou dat ik verlang. Als een gezellige paar dansen, we met elkaar draaiend in het rond. Soms ben je één tot veel net of je het zegt wil maar. Vlogen tijden. Toen juist hoorde u Sweet 16 met Jor, waar ik van hou. Daarvoor Wilke Alberti met Ricky En ook hoorde u Marijke Hofland met Mijn hart blijft dromen. Anneke Greulow met Charlie is kip in ring niet her. En ook Jeanette van Zutphen je naam uit mijn hart. CFM Zandvoort, de lokale omroep vanuit de badplaats Zandvoort, waar het vandaag echt behoorlijk koud is. Nou, het scheelt dat zonnetje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 Nu eerst de zingende familie Roskowski met een wereld zonder jou. twee, ja. En speciaal voor Je EN terug zonshier. denk je ik Fortuna. De rozen bloeiden en geurden zwaar, de sterren gloeiden, zo hel en klaar. Bona Fortuna, ik wacht op jou. Fortuna, maar die belofte, had je vergat ze was. Daar slaat de leeuw van na. to live.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 Zandvoort. U hoort de muziek van Martine Bijl met Ik zou wel eens willen weten. Ook hoorde u Lonka. U met de leeuw slaapt vannacht. Wel, de Lion Sleeps Tonight. Ook de Fortuna's met Buena Fortuna hoorden u voorbij komen. En Reggi van den Burg met eenzaam op het Leidse Plein. Zal eens even met u het weer doornemen.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 Mit 17 glaubt man nicht daran und wacht noch obendrein, nur wenn mir eine Wege tan, dann fällt's mir wieder ein, frag nur dein Herz ob ja of nein bevor En scheiden so we. Ik geh singen durch die Straßen, met de glück bin ich der du. Hat ein Mädchen mich verlassen, lacht mir schon die andere zu. Doch ik weiß die utig leise, schöne Stunden. die alte Weise und begreife ihren Sinn, viel mir als alles Gott das Kern kann wahre Liebe sein, denn ohne Liebe lässt das Kind dich. Bevor du sagst adieu, frag nu dein Herz ob ja of nein, denn scheiden tut so wee, denn scheiden tut Zo ver, ver, ver, ver, goed, ver, ver, Mary Lou ver, ver, ver, ver, ver, ver, You. Yeah. Yeah.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 Waar, wat dit alles voor. Open. Zij ja, ja, ja. vragen rijmen liefste ja, ja. gang. Waarom?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 Allemaal mooie muziek hier op CFM Zandvoort in Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort. En iedere week, iedere dinsdag neem ik u mee op reis terug in de tijd. Naar de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Met voornamelijk oud-Hollandse muziek. Hoor de muziek van Ronnie Tower met Kip in het Water. Daarvoor Gert en Hermie met Twee Kleine Sterren. Ook hoort u Willy Albert met Waar Ben Je? En Harry Bliek met Goodbye Mary Lou. Zandvoort uit Zandvoort. Nog meer mooie oude Hollandse muziek. Onderweg Jackie van Dam met Je bent helemaal van mij. die Hoes en de feestneus en we drinken tot we zinken. En ook het cocktailtrio met Waar zat je toen het schip is gestrand? Maar nu dus eerst het cocktailtrio met Waar zat jij toen het schip. Het schip is gestrand. Hé, hey, waar zat jij toen het schip is gestrand? Had jij ook vallag met iets in je hand? Toen die vreselijke druk kwam op het zand?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 Toen ik op het strand weer bij kwam, vroeg mij iemand die dat ei nam Van een door de dooier dichtgeplakte oog Waar zat jij toen het schip is gestrand? Had jij ook geval lag net iets in je hand? Toen die vreselijke dreun kwam op het zand Waar zat jij toen het schip is gestrand? De kaptein die blijkbaar zich te scheren stond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 Datzelfde werd gevraagd door iedereen. Toen daar eindelijk de kok aan dek verscheen. Die waarschijnlijk was gevallen in zijn eigen soepelballen. Want de pan zat muurvast vast om zijn oren heen. Hé, hey, waar zat jij toen de scheep is gestald? Had jij ook wellig met iets in je hand? Toen die vreselijke dreun kwam op het zand. Waar zat jij toen de scheep is gestald?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 Trip is Waar zijn jij toen de treep is gestort? Waar zijn jij toen de treep is gestort? En laatste schipreuken meegemaakt haakt toen het uit de hand liep, die boot op het strand liep, hebben wij een flink geraakt. Hey! Drink je, drink je, drink je, drink je, Babter, een moeilijke prater, die zei ik stot, ik stop er zo. Maar na een neutje, dan wordt hij wat teutje, en gaat die praten, gewoon weg zo. Drinken, drinken, Dat zijn voor he,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 De feestneuzen met we drinken tot we zinken...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 u achter met muziek van Willy Alberti met Ciao Venezia. En ook Jackie Van Dam nu op de radio met je band. Helemaal van mij. En ik zeg misschien tot volgende week. Eensdag vanaf 11 uur in een nieuw programma. In een nieuwe aflevering moeten zeggen van Zandvoort uit Zandvoort. Oud-Hollandse muziek. De jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Ik zeg graag tot ziens. Yeah.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 Schop, daar heb ik jaren op gewacht. Jij bent helemaal voor mij. Hee, hee, he, hee, hee, helemaal voor mij. Jij bent helemaal voor mij. Helemaal voor mij. Toen ik je zag, riep ik spontaan. Mijn tante To 60 jaar, die maakt het reuze vol. Ze loopt de hele dag in van die minikleden rond. Ze stikte de laatste trovo en die hield ze stevig vast. de hem hartstochtelijk en toen riep ze enthousiast. Jij bent helemaal voor mij. Die bigs tromp Ja wie